8 uur. Jobboot met het NOS-journaal. De krantenbesweek vrijdag werd neergestoken. is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie in Rotterdam. Een onbekende man stak de 51-jarige vrouw vroeg in de ochtend in Rotterdam West neer. Ze werd zwaargewond op straat achtergelaten. De vrouw werd later in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. De politie heeft een team van 20 mensen op de zaak gezet. De dader is nog altijd voortvluchtig. De politie vraagt het publiek om medewerking. Wie informatie heeft, wordt dringend verzocht zich te melden. Premier Rutte zegt dat het kabinet de koopkracht van ouderen volgend jaar op peil wil houden. Hij reageert ermee op de verwachting dat de pensioenuitkering van 200.000 ouderen volgend jaar waarschijnlijk wordt gekort. Door de lage rentestand en de slechte beleggingsresultaten hebben veel pensioenfondsen weinig reserves. Rutte benadrukt dat het kabinet niet over de hoogte van pensioenuitkeringen gaat. Dat zijn afspraken tussen werkgevers en werknemers. Maar het kabinet volgt de ontwikkelingen op de voet en probeert de koopkracht van gepensioneerden in stand te houden. Het Buitenhoudcollege in Almere is vergeten om leerlingen met dyslexie aan te melden voor een aangepast examen Nederlands. Vijftien leerlingen van het VMBO konden daardoor het examen niet doen, meldt Omroep Flevoland. Voor deze leerlingen is, is een aangepast programma waarmee ze het examen Nederlands op een laptop kunnen maken. Maar dat programma was niet beschikbaar omdat de inspectie niet op de hoogte was. De school heeft in een e-mail excuses aangeboden voor de fout. Volgende week kunnen de VMBO-leerlingen alsnog hun aangepaste examen Nederlands doen. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de temperatuurstijging op aarde. Het temperatuurrecord wordt al een jaar lang elke maand gebroken. En dat is sinds de metingen in 1880 begonnen niet eerder voorgekomen. In april was het 1,1 graden Celsius warmer dan het gemiddelde van vorige eeuw. Het was daarmee wereldwijd de warmste april ooit gemeten. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen bewolkting en af en toe een beetje zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Zondag weer kans op buien. Daarna minder warm. Dit was het EFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog een behoorlijke file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Culemborg en Zaltbommel, 9 kilometer. En op de A7 Zaandam-Horen tussen Knop en Zaandam en Purmerend Zuid... 5 kilometer door politieonderzoek. Er zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu van Beachmasters. Tweed uur zie je van Beatmasters Welkom to the weekend. Mijn naam is Jonas en zijn naam is Iron. Nieuw binnengekomen tot 40. Ganesh. I hate you. I love you. Passing by, But I still can't seem to tell you. It hurts me every time I see you. Realize how much I need you. I hate you. I love you.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 Fucked around and got attached to you Friends can break your heart too And I'm always tired but never of you If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit I put this real out but you wouldn't bite that shit I type a text but then I never mind that shit I got these feelings but you never mind that shit Oh, oh, keep it on the low You're still in love with me but your friends don't know If you wanted me, you'd just say so And if I were you, I would never let me go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 Yeah. yeah. eerste keer bezien van Beachmasters Welcome to the weekend. Guinness, I hate you, I love you. Deze gaan we nog zeker heel veel vaker horen hier op de radio. Dit was Guinness. FM op 106.9 is zon, zee, Zandvoort en zomerhits. En we gaan verder met Enrico Iglesias. Balilando. Ik hoop dat je een beetje zomergevoel krijgt, want bij ons zit er al in. Dit is hier van Beachmasters. the <middels> zone.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 I'll bet it, do uh. tell her nothing, bet it uh. There's time when we get it, uh. it's gonna be all right uh. 6.9 is... Zonzee. Zandvoort en Zomer is... Tweede e Een broeder Broederliefde. Ik zoek geen probleem, maar niet vervelend zijn. Waar je nu aan denkt is verleden tijd. Schat, ik kan je zeggen je bent niet bij mij, dit is toen. Ik zoek geen probleem en niet vervelend zijn Waar je nu aan denkt is verleden tijd Schat ik kan je zeggen je bent ze wel Dit is do straling van je hebt geen man nodig Als jij langs loopt is een wanhoop en mandem Als jij uitgaat trek je vaak aan die handrem Dat is aantrekkelijk, ik heb nog één opmerking Je hoeft niet zo te doen want ik ben ook dit Ik zie dat je trots op mijn hoog ligt Ik kom met je wassen, ik kom met je dansen Je moet maar zeggen als je hoort Ik voel geen probleem schat. Dit spa, zit met jou in de kar Geen zenigal, schrijven brengen Geluk, ik breng alleen wat glas, ik breek Jouw hart niet. want sorry Jij bent m'n Beyoncé, goed gedachte de zorg. ik voel dat je mij een kans geeft Hier is de kust veilig, zet je lippen op De mijne zijn je kust veilig, komt op mond die rollers in de buurt Ik zoek geen probleem, wanneer vervelend zijn Waar je nu aan denkt is verleden tijd ik kan je zeggen, je bent Eén bij mij, dit is dood Ik zoek geen probleem, wanneer vervelend zijn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 Begonnen bij de bodem en nu klimmen we naar boven. Problemen in het verleden, maar dat boek wil ik niet klozen. Meisje, geloof me. Misschien dus ben ik wel ontrouw, maar onthoud dat ik soms fout. Dat je in negatieve dagen wat op mij bouwt. Ik op jou, jij op mij. Allebei ten alle tijd, het maakt niet uit. Problemen, schat, ik praat het uit. Ja. Ik zoek geen problemen, maar die vervelend zijn. Waar je nu aan denkt. Wil ik stijgen naar Audrey en dat weet je Ja, ik gooi niet ook iets als ik drink en ik eet je 1, 2, 3, 4 tequila's drinken, een beetje. Doe altijd wat je blijft bij mij Maar denk niet aan domme dingen, want daar is verleden tijd En ik ga niet voor je liggen, ik ben de vliegte, maar kijk Ik ben niet met die dingen van je vriendinnen opzij zijn. Onze karakters kunnen botsen zonder schade, want kus je maar Kom dichterbij, we op je lip op buiten Mond op mond, geen spot. Sorry dat ik gisteravond nog met een paar dames stond oh, oh. Yeah, oh, it's okay. Problem Ja, dan moet je het wel gelijk goed doen, vriend. Ja, nee, jij zet jij een zegt wat, weet je. Ja, jij zegt een ja, nummer, joh. Ik weet niet eens hoe die heet. Het is, uh... Dit is uh, Jonna Freza met Do or Die. Met uh, broederliefde. Uh, ik, uh, ik weet niet, ik hou er nog steeds niet van, maar uh, het zal wel in mij liggen. Hij ja, ik... staat wel even te zwingen, jij ja, hoor, ik zag je wel. Nee, ik vond het wel een lekker nummer, maar ja. ik, ik weet niet. Het is niet mijn artiest, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Hé, hey, uh, tien, over, tien over half gaan we even bellen met onze enige echte Tim Koemans, niet te vergeten. Want uh, die gaat ons een kleine update geven over ons race scenario van uh, afgelopen week met Max Verstappen. Ja, ja. En uh, hij heeft uh, afgelopen dinsdag zelf gereisd op het uh, circuitpark uh, Zolder uh, te België. Oh? Ja, hij reist zelf ook. Dat wist ja, hij wel nee, allemaal nee, niet, dat he? weet ik wel. Dat hij zelf reist? Ja, dat weet ik. Oh? Nou, dat wist ik weer niet dat jij dat wist. Maakt er helemaal niks uit. Hé, hey, uh, wij nog even een nummertje doen. En dat is van de, in handen van de GCA. I bring to wonder here at beach Beachmasters. Welcome to the weekend. Meer dan 50% van de uitzending zit er op.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 Zie je ook nou films? Dat altijd vinden op 106.9. En uh, zit jij nou thuis en heb je nu alleen een laptop hier? of gewoon via de App Store. ZANG Dat zegt hij nu. Hey, deze week heb ik weer een guilty pleasure. En ik vind hem guilty, maar ik vind hem ook heel oud. Deze week, speciaal voor uh, deze samenstelling. Ren niet voor je problemen weg, maar dit is Runaway van Get Lentis. Deze week de guilty pleasure in handen van Jonas Parson, Runaway, Galantis. Gewoon lekker springen, jongens. Zie je van masters. lekker gek doen. Begin van je weekend. Gewoon altijd zie je van Beachmaster. Welkom to the weekend. Met a good pleasure. Run away. Dit was de Guilty Pleasure van deze vrijdagavond 20 mei op van Beachmasters. En dan hebben we het natuurlijk over... Uh, ja, waar hebben we het over? Run a race, van Gatlantis. Oh, zo bedoelde je. Tuurlijk, wat dacht jij dan? Ja, ik denk dat je het over vrijdag had. Ja, dat is het ook vandaag, maar je moet wel een beetje bij die ja. beetje, hoor. Maar weet je Maar weet je wat zo mooi aan vrijdag is? Zeg het eens. Je vergeet dan gewoon de hele week wat je op school hebt gedaan. School? Wat? Uh, sorry. Ja, dat ken jij niet. Nee, dat, we, we verstaan niet hetzelfde volgens mij. Nee. Hey, uh, het is twee voor half negen, dat betekent we net over een klein minuutje in het weer hebben. Maar eerst weer even een lekker nummertje. En uh, dit keer mag uh, onze vriendelijke snuiter Iron uh, Vos het rentje uitkiezen. En natuurlijk komen we tien uh, voor, wat uh, is het nou, tien over half En Dan gaan we even Tim Koemans bellen met uh, onze race-update. En uh, weet jij nou een nummertje of heb ja, je nog steeds niet gevonden? Doe maar uh, Willy, uh, William met uh, Ego. Willy William met Ego. Hier komt hij dan. Dit is ZFM Beachmasters. En jullie moeten niet denken dat dit Strolmaai is. Nee, nee. Het is echt Willy William met Ego. Miroir, oh. qui est le plus beau. qui t'a devenu galo. Viens donc ça Mooi, ontré dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez, je ferai tout pour t'accompagner. Quel mens je suis borné, le suis bien dans ma bulle. Wij zien je van beachmaster. Allee, allee, allee. En dat is natuurlijk... Iron Vossen. Met de Meteogroep. Weerbericht. Het weer van... Meteogroep. Het, uh, het weer van Meteogroep. Voor de avond. Morgen oh. en overmorgen. Vanavond en vannacht een mix van woldevelden en opladingen. Later vannacht in het noordwesten en westen wat motregen. Mot het wordt minimaal 9 tot 12 graden. Neem de tijd om het te lezen. Rustig aan. We zitten niet bij spellingswedstrijden. Morgen wordt het met een zuidelijke wind... Tot... Zuidelijke wind? 18 tot 25 graden. Maar het is tamelijk bewolkt en verspreid valt soms een bui. Af en toe breekt ook de zon even door. Zondag veel bewolking en enkele verstevige bui. Lokaal met onweer en veel regen. Daarbij middagtemperaturen tussen 16 en 20 graden. Dankjewel Ieroen. Ja ja, nou, ik heb nog twee vielen staan momenteel <coughs> Ik wil eigenlijk zeggen, ik noem ze niet langer dan 5 minuten Maar ze zijn allebei langer dan 5 minuten, dat is groot uh, Op de A2 Eindhoven is gerecht 16 minuten vertraging tussen Batterdorp, en de Hocht Ongeveer file van 4,2 kilometer Gemiddelde snelheid 20 kilometer per uur En op de A67 Turrenhout Eindhoven 5 minuten vertraging tussen de Hocht en Lenerheide Daar heb je ongeveer een file van 1,5 kilometer En rij naar nou op de snelweg en niet te hard alsjeblieft op de A4, Den Horen, Zuid-Holland, de Leiden Den Haag op bij hectometer 54.4. En op de A27 uh, Lexmond, Almere Breda, op bij hectometerpaal 50.3. En rijden in de buurt van Staphorst op de A28 Utrecht Groningen op bij hectometerpaal 114.6 staan er ook een. En dan heb ik nog eentje bij Meppel. Ja, Meppel, wat denk je moet je daar? Nou, nou je zal hem maar rijden. Op de A32 Meppel Leeuwarden bij hectometerpaal 10.9. Hey, dit is het uh, laatste weer en verkeer alweer voor deze hele fucking week. Volgende week woensdag weer bij ons te horen. En uh, natuurlijk, uh, we hebben natuurlijk altijd nog van de ANWB en uh, onze NOS. En wij gaan verder met One Call Away van Charlie Pot. Dit is ZFM Beachmasters. Welcome to your weekend. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got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 Ja, ja, ik mag er weer bijna afscheid nemen van al deze leuke knopjes hier. En dan heb ik gewoon vanaf 12 tot 2 was ik natuurlijk uh, gewoon weer live. Hè? Ik was live voor jullie. En uh, daarna hebben we nog even een uh, uitzending bijgewoond van onze Europe Breakdown. Van onze enige echte Maurice Mulder. En twee uurtjes pauze. En dan zit je er weer twee uur. En dan heb je gewoon eigenlijk je hele vrijdag hier gezeten. Het, het is echt alsof, alsof het niks is. Het, uh, ik weet dat dan niet meer. In ieder geval, ik heb het nog naar jullie zin. Als dus jullie het ook naar je zin hebben. Dat is mooi. Alle luisteraars. Hoe zeggen we dat?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 Locked and loaded, completely focused My mind is open All oh, that you got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 is dus nog even naar ZFM Zandvoort met ZFM Beachmasters. Welkom to the weekend. Dit was Quintino met Escape. Blijft ook een lekker nummertje, of niet dan meneer Vossen? Ja, lekker, zeker een lekker nummertje. Volgende week vrijdag proberen we weer dat de hele ploeg klaar is. En er zit die hele tafel vol met allemaal ZFM Beachmasters. Hey, uh, het is uh, tijd, vind ik. En dat betekent dat wij gewoon uh, eens even lekker wat leuks gaan doen. En daar hebben we het natuurlijk over. Race Radio, Pit Report. Report. Met onze enige echte Tim Koemans. Goedenavond. Goedenavond. Hallootjes. Hallootjes. Hey, wat een wedstrijd hè, vorige week. Ja, het was echt ongelooflijk. Wat een weekend hè. En een paar leuke dagen daarna, nog. Daar hebben we het zo wel even over. Ja, natuurlijk. Dit, dit, dit, uh, dit heb ik echt nog nooit, uh, nog nooit eerder meegemaakt. En dat, dat is ook nog nooit eerder gebeurd. De allereerste Nederlandse coureur op het podium uh, sinds Jos Verstappen in 1994. En de jongste en, ook nog, hè? En de jongste en meteen winnen in zijn eerste race voor een nieuw team. Die nou. historie is geschreven afgelopen weekend, jongens. Laat dat even bij iedereen heel duidelijk zijn. Ja, absoluut. Nou, ik had het ook echt zeker niet gewacht. Nee, nee uh, in principe had... Ja, ja. Kijk, er waren mensen, we hadden het er net al even over, Tom Coronel die riep het uh, bij wijze van grap in de voorbeschouwing. Ja, dat was ook echt uh, geniaal. Het was weer super vette mazzel natuurlijk dat hij dat allemaal uh, zo had. En zo waren er al meer mensen die riepen van, ah, podium is mogelijk. En, uh, en dat was zeker ook zo na de vrije trainingen waarbij Max eigenlijk heel goed uh, bij Ricciardo in de buurt zat. Uh, steeds een tiende, twee tiende, drie tiende. Nou, ja, want hij kwam er lekker uit uh, uiteindelijk. In de, de eerste kwal, tenminste de eerste vrije training hij P6. De oh, uh. persoon waarmee u belt heeft tijdelijk geen bereik. Nou, dit is ook weer lekker, of niet, ja, dan hier rond? Ja, zeker lekker. Zij waren aan het bellen en dan en uh, gebeurt ja, het. Ja. ja. Weet je wat, als jij nou nog een klein stukje gaat uh, lullen? Ja, weet je wat het mooiste stuk was? Dat iemand op het rechte stuk, toen die ...laatste ronde en het rechte stuk, dat hij hem open betrok toen... ...hij liet iedereen achter hem en toen was hij gewoon weg. Ja, maar hij heeft inderdaad een hele goede race gereden... ...want uh, nou, ik doe het hem niet na, dat is één ding wat zeker is. En trouwens, op Monaco... Ja, wat denk jij dat hij doet? Ik bel hem onze collega nog even een keer. Want, Ik denk uh, dat, hij, uh, dat hij toch op het podium staat. En, uh, ja, toch ja, wel. Ik Monaco, hij kent dat I, I can, I can mooi en goed rijden. Dat is gewoon een parcours voor hem. Ja, dat wel. Ik ga nog even kijken of we onze collega kunnen bellen. Ja. Want uh, dit was heel toevallig. Opeens heeft hij geen verbinding meer. Wacht even hoor, voor mij gaat hij over. Ja. Ja, ik ben er weer. Ja, nou, je had geen verbinding meer volgens onze telefonisten. Oh, nou, dan uh, moeten we eens gaan praten met de telefonisten, dus ik sta wel in verbinding uh, in het gebied. Nee, je bent ja, er weer. Uh, in Q3 was uh, stond hij heel lang op de tweede positie na een foutje van Hamilton en een uh, slechte eerste run van Ricciardo. En uh, uiteindelijk kwam hij dan als, uh, als P4 uh, aan het einde van de stint over de streep. Was het Ricciardo die toch wel 4 wist te pakken in die derde kwalificatiestint? Maar ja, dat was natuurlijk een fantastische uitgangspositie voor Max uh, ja, in zijn eerste raceweekend. En uh, tijdens de race uh, was de start meteen hectisch. Nou, we hebben het allemaal kunnen zien. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die het uh, nog niet gezien hebben. Ik zal het toch nog even kort bespreken. Uh, het waren Rosberg die eigenlijk als snelste weg was. En na bocht 1 buitenom Hamilton inhaalde en meteen als eerste team ging. En Vettel die was iets beter weg dan Max. Vettel kwam vanaf P5 en Max ging dus uiteindelijk als P5 de tweede en derde bochtcombinatie in. En waren het Max niet dat hij... Uh, Weer zijn gekke geitje uithaalde en gewoon buitenom Vettel weer verschalkte in die derde bocht. Fantastische actie waar we eigenlijk allemaal naar zaten te kijken en te juichen dat hij er buitenom langs ging. En toen was, uh, hadden we bijna gemist dat de Mercedes in de bocht vier tegen hem gaan aanrijden. En toen was het Max Verstappen ineens op P2. En dat hield hij eigenlijk heel lang vol. En uh, mede dankzij een fantastische uh, pitstopstrategie van Red Bull kwam Max uiteindelijk als eerste de baan op uh, als we halverwege de wedstrijd. En toen begon heel langzaam bij iedereen het idee te dagen dat hij... Uh, ja, dat hij gewoon een goede pitstopstrategie had en dat hij dus die laatste 30 rondjes op één setje banden uit kon gaan rijden. En, uh, en 30 ronden lang foutloos rijden met uh, ex-wereldkampioen Kimi Räikkönen in je nek die sneller is. Dat is ook wel even wat hoor. Super oh. snap Ja, ik geloof het uh, ja. nog steeds niet. Hè. Toen hij ook over die finish was, denk ik, is dat nou echt zo of uh, zit ja, ik nou ja. gewoon een van de Duitse in te kijken? Wij, wij, <laughs> wij stonden eerst ook weer met onze tanden te klappen allemaal inderdaad. En uh, nou ja... Zoals Olaf Mol van Tassi riep, uh, yo hey, yo ho, yo fucking ho, het is hem gelukt. Ja, dat was ook echt niet normaal. Nee, maar hij heeft, hoe lang heeft hij P1 gereden? Denk wel, goede 30 rondes? Uh, uh, volgens mij vanaf een beetje 34, daarvoor ook al een tijdje. Maar toen moest hij nog naar binnen, dus toen kwam hij als vierde weer de baan op. Uh, en uiteindelijk als derde, omdat Kimi achter ging. En uh, ik denk dat hij een, een rondje om 30, 32 uh, aan die leidende positie heeft geleden. Uh, ik geloofde in de pas in ronde 120 volgens mij, want uh, ja. Uh, ja, dat, dat, dat niemand verwacht dit. Nee, dit was echt uh, weergaloos natuurlijk een stukje mazzel en natuurlijk een goede teamstrategie. Maar hé, hey, laten we eerlijk zijn. Alle, alle ex-wereldkampioenen die voor het eerst wonnen, wonnen ook niet omdat ze de beste auto hadden. Ik, ik uh, roep een Vettel die in 2008 met de Toro Rosso uh, een wedstrijd won op Monza. En ook dat was omdat het en een goede pitch up strategie eraan vooraf ging, uh, kon hij die wedstrijd winnen. Uh, ja, elke grote naam heeft zo zijn eerste wedstrijd gewonnen. Ja, dat klopt. Hey, en jij even heel Zelf wat... Ja? Zelf Senna werd op die manier voor het eerst uh, groot... In de Tolmen op uh, Monaco, ik herinner mij in 1982, uh, was het dat hij in een kletsnatte uh, chaotische wedstrijd ook een wedstrijd wist te vinden in de Tolmen. En uh, ja, ook, ook hij is daardoor groot geworden, dus dat, dat zegt een heleboel cool voor ons de gemak, denk ik. Ja, absoluut. En even heel wat anders. Je hebt natuurlijk afgelopen dinsdag uh, me, me geracet op het speedpark in uh, Zolder. En hoe ging dat dan? We hadden onze eigen, onze eigen wedstrijden in de Mazda MX-5 Cup uh, die in Nederland wordt verreden. 42 auto's aan de start op zolder. Voor uh, ja, het eerst op zolder met, uh, met de auto. Sowieso was het voor mij mijn debuut op zolder. En het was fantastisch. Wat een mooie baan en wat een leuke klasse om daar te racen. En, uh, ja, we hebben goed in het middenveld gereden. Het is een debuutseizoen. Dus op zich uh, hoeven we niet te verwachten dat we wedstrijden winnen. Ja, dat is mooi. Maar op zich uh, staan we het derde in het koppelklassement, wat wel heel netjes is, en daar zijn we eigenlijk weer heel erg trots op. Dus wat dat betreft, uh, ja, ook de voortgang van ons eigen team uh, ging goed uh, deze week. Dus uh, om eerlijk te zijn heb ik van vrijdag tot en met woensdag in raceveren geleefd, en dat beviel mij prima. Ja, want je hebt geen schade gereden, heb ik begrepen? Nee, auto's netjes heel gebleven, dat was wel anders de eerste wedstrijd waar we al een paar tikjes uitbeelden op Zandvoort. Nee. Um, maar ja, voor je debuutseizoen is het belangrijk dat je alle wedstrijden finisht en dat hebben we tot nu toe gedaan. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, gaat het veel voortvarend, uh, vinden we zelf. Natuurlijk. En uh, dan hebben we natuurlijk 4 en 5 juni de drive drijven bij Verstakken, deze. Die niet te vergeten, daar race jij ook? Ja, dat klopt. Wij uh, mogen via Mazda Nederland uh, kunnen wij met de Mazda mx 5 Club meedoen. Uh, tussen al formule 1 geweld uh, van Max en de zijne. En uh, ja, dat, dat, dat, uh, ik ben nu al een beetje zenuwachtig, want ze verwachten 200.000 man dat weekend. Ja, dat is uh, nou, toch wel ja. meer dan op zolder volgens mij. Ja, dat is, uh, moet je je voorstellen, als je een, een wedstrijdje voetbal speelt voor in de arena, dan sta je voor 55.000 man. Ja, en nu heb je gewoon het 3-4 uh, dubbele. Exact. Dus we zijn langzaam een beetje gespannen, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. En dat gaat helemaal fantastisch worden. Dus uh, we hebben er vooral heel erg veel zin in. Nou, hart, helemaal mooi. Hartelijk bedankt weer voor vandaag natuurlijk. En volgende week vrijdag dan ben je er weer bij, hoop ik. Yes, volgende week vrijdag zijn we er. Als het goed is, zijn we er weer. Dat hoop ik ook. Hé, hey, uh, bedankt Tim. We gaan verder met de Red, hoor. Chili Peppers. Yes. Yo! Yes. Yes. I think you're to your hands now. De einde van ZFM Beatmasters, Welkom voor het weekend van deze vrijdag 20 mei. Aflevering 26, jaargang nummer 1. En deze week met Iron Vassen. Ja, ja, ik uh, ben Let drukker. Twee maanden de niet de geweest en dan komt down, hij hier en dan weet ja, hij niet eens hoe ja, het goed werkt. Niet overdrijven, een maandje. Oké, okay, een maandje dan. En een week. Hey, uh, iedereen bedankt voor het luisteren naar ZFM Beatmasters. Welkom voor het weekend. Dit is Greg Reporter met Liquid Spirit. En na het nieuws... En het weer. Hoor je onze enige echte DJ, G-Key. Met Siert. Ik zeg bedankt en tot woensdag. Hoi. Now. Hoi.